In Amerikaanse hoofdstad Washington zijn schoten gelost in het bezoekerscentrum van het Capitool, het congresgebouw. Volgens Amerikaanse media is de vermoedelijke schutter opgepakt en is een politieagent licht gewond geraakt. Na de schietpartij werden het Capitool en het Witte Huis direct afgesloten. Werknemers werden opgeroepen om een schuilplaats te zoeken. De vermoedelijke schutter is volgens een politiefunctionaris naar een ziekenhuis gebracht. Duitsland wil strengere integratieregels invoeren voor migranten. Binnenlandsminister de Magère werkt aan een wetsvoorstel... om migranten te verplichten de Duitse taal te leren. Duitsland gaat mogelijk ook verplichte woonplaatsen aanwijzen voor migranten... zodat er geen ghetto's in grote steden ontstaan. In mei moet het wetsvoorstel klaar zijn. Een van de twee homoseksuele mannen die zwaar werden mishandeld in Marokko... is volgens een lokale mensenrechtenorganisatie veroordeeld tot twee maanden cel... Hij zou veroordeeld zijn voor mishandeling met verwondingen tot gevolg en niet voor homoseksuele handelingen. De veroordeling is op basis van verklaringen van de groep mannen die de twee homo's heeft mishandeld. Afgelopen weekend dook een video op waarop te zien is hoe ze worden geschopt en geslagen. De daders gaan vooralsnog vrij uit. Het weer nog, vanavond neemt de wind steeds verder af. Komende nacht koelt het af naar een graad of vijf. Morgen regent het af en toe, maar van tijd tot tijd schijnt de zon ook. Het wordt dan een graad of elf. Dit was het en hoor. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hawke van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. ZFM met nu ZFM Cinema. Ja, hartelijk welkom bij twee uur van ZFM Cinema. Mijn naam is Auke Beuving en ik heb nog meer filmmuziek. Films die aan bod komen: Steel Magnolias, Never Let Me Go, Parent Trap, Twelve Monkeys onder andere en Water for Elephants. Hele mooie muziek. We beginnen altijd met een melodietje wat bekend is uit een film. En het is deze keer wordt het gezongen door de bekende zanger BJ Thomas. Raindrops keep falling on my head. Komt uit een KB film. Butch Cassidy and the Sundance Kid. BJ Thomas. Raindrops are falling on my head. And just like the got... Too big for his bed Nothing seems to fit Nothing's really in me een leuk nummertje. B.J. Thomas heeft meer uh, mooie dingen gemaakt. Ik zal nog eens een keer wat aparts van hem laten horen, want dat is ook wel bijzonder. Uh, dan kom ik weer bij een film waar aardige muziek in zit. De film Steel Magnolia's. En ik begin met het nummer Easter Picnic. Dat past natuurlijk heel mooi bij vandaag. Ik weet niet of je gepicnic hebt, want als je op het strand ging picknicken, was het wel zandhappen natuurlijk vandaag. Easter Picnic, muziek van uh, Georges de La Rue. En het komt uit Steel Magnolia's. Magnolia's aardig film, dinsdagavond, 29 maart. Dus zeg maar gewoon morgenavond om half negen op RTL 8. Heb je hem nog nooit gezien, zeker de moeite van het kijken waard. En in ieder geval, de muziek is erg mooi. Het verhaal. De kapsalon in Louisiana van Truvie vormt de centrale locatie van dit melodrama... rond de zes Southern Bells. Truvie en Annel verzorgen dames haar, terwijl de rijke quizzer... Boudreau en de rustloze Claire Ray geregeld binnenstappen... voor de laatste roddels en het uitwisselen van levenswijsheden. Shelby is een aanstaande bruid die tijdens een bezoekje uh, aan de salon flauw valt. Melin is haar moeder. Wat begint als een luchtige comedie of liever een opeenstapeling van one-liners... komt meer in de richting van een tragedie als er een overlijdt. Ja, comedy en drama. En ja, dat zit allemaal in Stil Magnolia's film... 1989, hij is wat ouder ik draai nog een stuk muziek eruit Good News, Bad News Nou, dat lijkt me toch veel op het vorige nummer ik doe de titelmuziek de titelmuziek, In de, de, de titelmuziek. Maar bij een hele andere film. Is het nou een drama? Is het science fiction? De film heet in ieder geval Never Let Me Go. En ik ga er wat muziek aan draaien. Ik zal vertellen waar het verhaal over gaat. Het is een bijzondere film. Hoog gewaardeerd. Ook de muziek is mooi. Rachel Portman. Deze dame verstaat haar vak, Rachel Portman... maakt altijd mooie soundtracks, onder andere bij deze. De film Never Let Me Go... aanstaande donderdag 31 maart op RTL 8 om half negen begint hij. Het verhaal gaat over, uh, over twee meisjes en een jongen... die we volgen vanaf de kinderjaren in een mysterieus weeshuis... tot hun eerste weifelende stap in de maatschappij. De science-fiction-elementen spelen slechts op de achtergrond mee... waardoor er alle ruimte is voor het uitwerken van een boeiende driehoeksrelatie... door de uitstekende hoofdrolspelers. Ja, bijzondere film, gewaardeerd met vier sterren. De titelmuziek Never Let Me Go, Rachel Portman. ook de laatste avond bij het mooiste nummer van deze zaterdag, dat is nummer 17 op de CD. We all complete. Rachel Portman. Tot zover de soundtrack Never Let Me Go. Rachel Portman. Aanstaande donderdag op televisie. Eh, wat er op televisie geweest is, was de, de Parent Trap. Een film die volgens mij jaarlijks op televisie komt. Ieder jaar minstens één keer. En afgelopen zaterdag zag ik dat die weer gedraaid was. Daar zit ook aardige muziek in. De muziek van Alan Silvestri. Onder andere de Parent uh, Trap Suite. En dat is een mooi nummer. De identieke tweeling Han, Annie en Hallie worden vlak na hun geboorte van elkaar gescheiden... doordat hun ouders uit elkaar gaan. Annie gaat met haar moeder in Londen wonen en Hallie bij haar vader in Californië. De tweeling weet van elkaars bestaan niks af. Na elf jaar ontmoeten de twee elkaar bij toeval op een zomerkamp. Ze besluiten van identiteit te ruilen, waardoor Annie haar vader en Hallie haar moeder leert kennen. Wanneer hun vader wil gaan trouwen met een veeljongere vrouw... besluiten de tweeling om er alles aan te doen om de ouders bij elkaar te krijgen. Een romantiek van de bovenste plank dus.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 Ja, wat ik wel bijzonder vond was dat de hoofdrol van die tweeling door één persoon gespeeld wordt. En uh, dat, is, dat is een speciale filmtechniek. Motion control uh, heet dat. Het zit knap in elkaar. Dit zit er ook in. De dochter van uh, Ned King Cole, Natalie Cole. Deze muziek is natuurlijk van Astor Piazzolla... en dat was eigenlijk de inspiratiebron voor, voor Paul Buk, even kijken hoe die ook weer heette. Paul Buckmaster... die de muziek gemaakt heeft voor Twelve Monkeys. Twelve Monkeys is een bijzondere film. Uh, het verhaal... Twelve Monkeys is een bizarre toekomstfantasie... waarin de mensheid gedwongen is ondergronds te leven... nadat 99% van de bevolking is omgekomen door een dodelijk virus... Een vrijwilliger, Bruce Willis, wordt terug in de tijd gestuurd om de herkomst van het virus te onderzoeken. Maar anno 1996 is, uh, denkt uh, iedereen dat de man gek is. Ja, er zit wel aardige muziek in deze film. Uh, hele bekende muziek. Ook, uh, ik draai iets van Paul Buckmeister. En het wordt het nummertje uh, This is my dream. Deze hele bekende zit er ook in. I see trees of green red roses chill. I ziet hem blue from in you, and I think to myself what a wonderful world. The skies are blue And clouds are white The bright blessed day The dark sacred night And I think to myself What a wonderful world The colors of the rainbow pretty in the sky are also on the faces of people going by. I see friends shaking Deze mooie klanken zijn afkomstig uit de soundtrack Water for Elephants. En dat is een film die vanavond, dacht ik, gedraaid heeft. En de muziek is gecomponeerd door James Newton Howard. Volgens mij gaat het over een dierarts die in de circus gaat werken. De soundtrack is een beetje onderschat, maar zit hele mooie muziek in. Onder andere deze, de uh, circus sets up. werk is gecomponeerd door James Newton Howard. Je luistert naar de soundtrack... Uh, Water... for Elephants. Het uh, de, de laatste track is heel mooi. Die draai ik ook nog een stukje van. Ik zie dat het bijna ruim acht minuten duurt. Dus ik ga hem niet helemaal draaien. Een stukje I'm Coming Home... Dat is de soundtrack Water for Elephants. Een prachtige soundtrack die je eigenlijk... Je, als je een echte liefhebber bent in je collectie... mag ontbreken. Eens even kijken wat er nog meer op de rol hebben staan. Oh ja, ik zag een nieuwe film uitkomen. En daar zit de muziek van. En het verhaal gaat over Eddie the Eagle. Misschien kun je dat herinneren. Ooit was er bij het schans springen altijd een man... met een grote bril op. een Beetje thermopaanglazen zou ik bijna zeggen. En het was geen, hij kwam uit Engeland... en hij deed mee aan het schans springen... Ja, soms viel hij wel eens. En uh, hij heeft eigenlijk nooit gewonnen, maar het was een cultfiguur. Daar is een film over gemaakt die onlangs, ik dacht, 24 maart uitgekomen is Going to the Olympics, Muziek Matthew Magnussen. de eagle... Uh, ik weet niet of je daarvoor naar het bioscoop moet gaan... maar in ieder geval bijzondere film. Echt weer Engels. Uh, dan kom ik toch nog bij een mooi nummertje wat ik heb staan... van Dave Krushen, een bekende yes -man. En Uit de film Heaven Can Wait... over een American voetbalspeler... die uh, tijdens zijn training zit op de fiets... Uh, eigenlijk verongelukt en dan aan de hemelpoort komt... en terug wil naar de aarde. Dat, want er is een fout gemaakt door de engel van dienst. En hij mag ook terug, maar dan blijkt dat zijn lichaam al gecremeerd is. En dan moet hij het lichaam van een ander... van een miljonair gaan gebruiken. Heaven Can Wait... Mooi melodietje Dave Crushen op uh, Klarinet. Ja, ik heb geluisterd naar CFM Cinema. Mijn naam is Alco Beuving en we hebben weer filmmuziek gedraaid. Van alle Markten waren we weer thuis vanavond. Op tweede, tweede paasdag maandagavond. We hebben gedraaid klassiek, pop, jazz. Romantisch. Ja, veel violen vanavond. Maar goed, dat hoort erbij. Wat is filmmuziek zonder violen? Ik hoop dat je een hele goede week gaat maken. Best veel films natuurlijk. Televisie, in de bioscoop of gewoon thuis dvd'tjes kijken. Voor Zodrecht, sleep wel en morgen gezond weer op. Tot volgende week. See you, you,zelfde zender,zelfde tijd. Doei doei.